6 uur. Levi Van Eck met het NOS Journaal. Het Robert Koch-Instituut, het Duitse RIVM heeft heel Nederland tot een risicogebied verklaard. Daarom mogen artsen en verpleegkundigen die in Nederland zijn geweest twee weken niet in Duitse ziekenhuizen en verpleeghuizen werken. Nederlandse artsen en verpleegkundigen die in een Duitse kliniek in Leer werken, worden daarom opgeroepen om niet naar Nederland te gaan. Hoeveel Nederlanders er in Leer werken, is onbekend. Het aantal patiënten dat opgenomen wordt op de intensive care stijgt de afgelopen dagen minder snel dan vorige week. Dat zegt het landelijk netwerk acute zorg. Op dit moment liggen 1360 mensen op de IC, dat zijn er 36 meer dan gisteren. Volgens voorzitter Kuipers lijkt de social distancing te werken en is het belangrijk om daarmee door te gaan. De politie heeft boetes uitgedeeld aan bezoekers van een café en een illegaal gokhuis in Den Haag. In het café zaten zo'n 30 mensen te drinken en waterpijp te roken... Café's moeten in elk geval tot 29 april dicht zijn vanwege de coronacrisis. De bezoekers krijgen een boete voor samenscholing. De eigenaar moet 4000 euro boete betalen. De 18 bezoekers die in het Gokhuis zaten moeten 400 euro per persoon betalen. Zes organisaties van Brabantse boeren weigeren om de komende week... met de provincie te overleggen over het stikstofbeleid. Ze hebben een uitnodiging voor een videoconferentie afgezegd.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 Freeze! I'm Ma Baker. Put your hands in the air and give me all your money. This is the story of Ma Baker, the meanest cat from old Chicago town. Still De tweede uur dus van entertainment voor jou hier bij ZFM. Uh, vanuit Zandvoort op de Tolweg Tina. En uh, ja, natuurlijk uh, te beluisteren op de 106.9 FM in de Eter. En op de kabel 104.5 FM. En uh, ja, natuurlijk kunt u ook uh, vrijdags uh, naar Ziggo di ja, Digitaal TV-kanaal TV Kanaal 40, moet ik zeggen. Ik kom even niet meer uit mijn woorden. En uh, ja, voor eventueel uh, uh, ja, berichten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 Zeggen wil en is dat iets wat je mond niet kan? Ga mee, ga jij dan met me mee? Als deze met elke keer als ik je zie dan klopt mijn hart weer die melodie. Ga mee, ga jij dan met me mee? Wat dan moet ik alleen als jij daar naar me lacht en ik je dan zonder.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 De man het eens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 we might save some Een, een, leer, een heerlijke plaat van Babyface en Stevie Bonde uit vervlogen jaren en How Come, How Long en ja, we gaan lekker verder met Michael Taylor en Barabara Bara Barabara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 Oh, mm -hmm. 6.9. Zie FM Z FM Er